Als je zo even om je heen kijkt, dan zie je hoeveel culturen er in Oase zijn. Ik, ik tel wel eens op een zondag en dan zijn er meestal zo rond de 30 verschillende nationaliteiten, culturen, hier aanwezig. Dus Oase is een multiculturele kerk en dat is prachtig, maar soms ook best lastig. Want het is soms zo makkelijk om elkaar verkeerd te begrijpen door de verschillende culturele achtergronden. En daarom... Uh, zal vandaag Rien van der Toorn... jullie hebben misschien al wel eerder gehoord... Uh, met ons hebben over hoe we culturele verschillen kunnen overbruggen. Rien, kom, kom naar voren. Geef me een groot applaus. Rien is getrouwd met, met Sarah. Uh, die een Iraanse achtergrond heeft. Dus zelfs in een huwelijk weten ze wat het is... om uh, culturele verschillen te hebben en hoe die te overbruggen. Yes. Maar je bent ook nauw betrokken bij... Allerlei multiculturele kerken. Uh -huh. En specialist, kan ik wel zeggen, in interculturele communicatie. Dank je wel. Nou, ik ben heel blij dat je ja. weer... Ja. Je bent al een paar keer eerder geweest, maar vandaag okay. ga ik u wel doe nou, Heel kort al. nog even voor je binnen. Heel graag, dank je. Vader, dank wel voor Rien. Heer, we zegen hem zo met uw geest van kracht en van liefde en van wijsheid. Dat hij uw woord met... Uh, ja, met, met liefde en met kracht zal, zal spreken. En wilt u ons allemaal open geven om precies dat te ontvangen wat we moeten ontvangen. In Jezus naam. Amen. Amen. Dankjewel. Martijn, Dank je voor de uitnodiging. Leuk om uh, weer bij jullie te zijn. Uh, Martijn en ik houden allebei van mooie dochters. En uh, dat zie je bij ons uh, op Facebook. Uh, alleen hij heeft er twee, ik heb er één. Uh, maar die ene van mij heeft wel twee culturen. En uh, daar maakt ze heel slim gebruik van. Want als ze, het is een snoepdoos, die dochter van ons. Dus als ze dan een snoepje wil, dan zeg ik... Oh, ik heb nog wel een dropje voor je. Maar daar houdt ze niet van. En dan zegt ze, pap... En nee, dan zeg ik eerst van, joh, uh, welk Nederlands kind lust er nou geen drop? En dan zegt ze, pap, ik ben ook een Iraans meisje. En dan zeg oké, oh, oké. Okay, okay. Dus uh, haring eet ze ook niet met mij. Uh, de, de enige die met mij haring eet in mijn gezin... Dat is onze kat Armani. Die lust het gelukkig wel. Mijn kat is uh, Nederlandser dan mijn kinderen. En, uh, maar dit is, dit is eigenlijk nog maar een, een heel onbelangrijk verschil als het gaat om culturen. Uh, het, is, uh, het is zeker zo, wat je zei, intercultureel trouwen is een uitdaging. De interculturele kerk is een uitdaging. Uh, ik zeg altijd: uh, ik, ga, ik raad niemand aan om intercultureel te trouwen, maar ik heb er geen spijt van. En, en waarschijnlijk zal Martijn ooit zeggen... ...ik raad niemand aan om een interculturele kerk te leiden... ...maar je zal er geen spijt van krijgen. Ja. En ik hoop dat jullie dat ook zo ervaren... ...dat je verrijkt wordt in een kerk als deze. Uh, want het is, uh, het is mooi om verschillen uh, te kunnen vieren... ...te kunnen accepteren... Te kunnen, uh, ja, ook ...te kunnen groeien daardoor. Want volgens mij groeien het meest door, doordat iemand uh, anders is dan jij... Uh, in mijn... Uh, ik weet niet of die... Staat die aan, jongens? Moet ik nog iets doen? Ik ben net als met knopjes als met die andere van jullie. Even kijken hoor. Wat is het nou, deze kant? Nee, terug. Huh? Oh nee, ik moest niet terug. Ja, dit is hem, ja. Deze tekst, dit is eigenlijk een beetje onze, uh, onze uh, live tekst, denk ik. Hè? Als je, ook als kerk heb je volgens mij aan deze tekst heel veel. Gij, hè, jullie, mensen, zullen dan samen met alle heiligen... In staat zijn te vatten, te begrijpen uh, hoe groot de breedte, de, de lengte, de hoogte en de diepte is. Uh, en te kennen de liefde van Christus. Dat staat met samen met alle heiligen. Nou, in sommige plaatsen in Nederland, dan zeggen ze, de christelijk gereformeerde en de gereformeerd vrijgemaakte, die komen samen en dat, dat zijn alle heiligen hè, van die ene wijk. Nou, dat is natuurlijk mooi, uh, maar er is veel meer. Als wij zeggen samen met alle heiligen, dan, dan bedoelt die tekst eigenlijk hè, dat er ook een Nigeriaanse christen is en iemand uit Suriname en uit een Arabisch talig land en met een paar kaaskoppen door elkaar. En dan heb je zoveel meer begrip van hoe groot God is. We hebben anders maar een heel klein deel van God kennen we als we hem alleen kennen in onze eigen cultuur. Stel je voor dat God een Nederlander was. Dan, hè, dan, je, dan, wilde je, dan wilde je bidden en dan, dan moest je echt even een afspraak maken. Heer, wanneer mag ik tot u bidden? En dan kijkt God in zijn agenda. En, nou, ik heb zoveel gebedsverzoeken. Ik heb heel veel gebedsverzoeken uit Afrika en uit het Midden-Oosten. En dus, oh ja, ik heb toch een gaatje ergens uh, half augustus. Dan mag je even met mij bidden. Nou, zo is God natuurlijk niet. Um, en, en, maar er zijn soms van die, van die dingetjes die we als volk, als land hebben... Een soort van blinde vlek. Een beperkt begrip. En dat wordt pas verruimd als we mensen leren kennen van een hele andere cultuur. Nou, hoe zit het dan met de Bijbelse cultuur? Er zijn mensen die zeggen, we moeten als christen moeten we een Bijbelse cultuur hebben. We moeten onze eigen cultuur afleggen. Nou, daar geloof ik niet helemaal in. Want toen je tot geloof kwam, werd je ook niet opeens een, een heel ander persoon. Je nam nog steeds je karakter mee. Je was nog steeds... En natuurlijk... Er werd geschaafd aan je karakter, je werd een beter mens. Maar je, ben, je was nog steeds Kees of Amir of, of uh, James. Je was nog steeds dezelfde persoon, alleen dan een betere versie. Nou, met, met cultuur is het eigenlijk ook zo. Je, je cultuur wordt je niet opeens afgesneden omdat je christen bent. Je bent nog steeds een, een, een Ghanese, je bent nog steeds een Hollander. Alleen als het goed is, wordt daar aan je cultuur wat verbeterd. Je wordt geheiligd. En het is ook maar goed dat je je cultuur meeneemt, want dat helpt als kerk ook om God beter te begrijpen. Dat we God niet alleen zien vanuit ons eigen culturele perspectief. Dus het is juist nodig dat we onze cultuur meenemen. Het moet wel geheiligd worden en we moeten soms een beetje gaan in balans komen, noem ik het. We hebben soms culturele verschillen, dan staan we zo aan twee uitersten en dan begrijpen we elkaar niet en dan denken we wat lastig, wat vreemd en... En we moeten soms even elkaar in het midden ontmoeten. En daar kan de Bijbel wel bij helpen. En daarom heb ik met jullie vandaag even een paar verschillen die ik wil uh, behandelen. En uh, zou het toch aan mij liggen, of niet? Moet ik hem aan en uit doen? Hey, Oké, okay, ah, daar is hij. Ja, nou. Ik heb een paar, uh, uh, een paar verschillen die... Uh, die, die jullie allemaal herkennen. Ik, hoef het niet, uh, ik denk dat het niet vreemd is wat ik nu ga zeggen. Uh, maar het is wel leuk om te weten, want wat zegt nou de Bijbel over de volgende verschillen die we hebben als kerk? En, en hoe kunnen we elkaar vinden? Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen? Het grootste verschil denk ik tussen culturen en zeker tussen het Westen en de rest van de wereld is die van individualisme en familiecultuur. We zijn als Nederlander toch heel erg graag gewend om ons eigen ding te doen. En we hebben ook zo onze eigen uh, privacy nodig. We willen graag uh, onze mening ook zeggen, want dat is, uh, uh, dat is mijn mening, die moet, ik, die moet ik kunnen zeggen. In heel veel culturen, als je in een groepscultuur komt, dan hou je rekening met elkaar. Dan zorg je dat er uh, bijvoorbeeld uh, genoeg te eten is, want je wil niet dat iemand hè, het gevoel heeft dat, die, uh, dat iemand beschaamd wordt, omdat hij geen eten kan meekrijgen, uh, of dat iemand beschaamd wordt omdat hij niet genoeg heeft gegeven. Je houdt rekening met elkaar in een groepscultuur, terwijl we in de Nederlandse cultuur al snel denken van, uh, nou ja, uh, wat kan mij het schelen wat een ander denkt. Uh, ik weet wat ik wil. Toen mijn dochter naar school ging, leerde ze het liedje, ik ben ik en jij bent jij. Nee, ik weet niet of jullie het als kind ook gehad hebben. Toen mijn vrouw naar school ging, toen leerde ze een liedje over, wij Iraanse, wij zijn, zijn de bloemen van het Iraanse weiland, wij zijn de kinderen van het ja, nou mooi hè. Dus is niks over ik ben ik. Nee, gewoon hè, wij zijn en dan heb je een... Je hoort ergens bij. Je identiteit is, is afhankelijk van waar je bij hoort. Nou, dat kan ook in een kerk soms botsen. Hè, dan heb je mensen die, die willen hun, hun eigen ding doen en andere mensen voelen zich uh, buitengesloten en, en dan denk je, hoe hou je dat allemaal bij elkaar... Zegt de Bijbel daar iets nuttigs over? Nou, uh, dit is trouwens ook zo'n verschil. Ik weet niet of jullie dit plaatje herkennen. Heeft iemand een idee wat, wat, wat dit verschil hier betekent? Sommigen zeggen, nou volgens mij is dat... Uh, dit is een uh, Nederlandse verjaardag. <lacht> uh, dat klopt wel, qua, uh, qua vorm. Uh, dus je gaat, je gaat samen in een kring zitten en... Uh, uh, als het goed is, is er genoeg taart, hè? dan blijft er nog wat over, dat is wel was fijn. En uh, dan zit je in een kring en dan, uh, nou, dan heb je toch een heel erg groepsgebeuren, zou je zeggen. Hè? Maar dat is niet helemaal waar, want je zit in een kring, maar dit is eigenlijk een Nederlands feestje. Hè, je praat met een, twee mensen praten met elkaar en hebben een heel goed gesprek. En daar staan nog drie mensen met elkaar te praten. Uh, en dan is er ook nog eentje die staat in zijn eentje. Nou, dat is, dat is zijn probleem, ja... Dan moet, je maar, uh, ja, dat, uh, dan moet je maar een gesprek beginnen met iemand, dat, daar gaan we niet uh, op letten. Um, en alleen dan dit, dit, dit idee, zit, dat zit dan wel in een kring. Dus je praat met die persoon, en je praat met die persoon, uh, en die persoon daar, die praat met niemand, maar ja, dat kan hem ook niks aan doen. En, uh, en dan ondertussen drinken we natuurlijk onze koffie en één stukje taart. En in het midden van die kring gebeurt helemaal niks. Het is gewoon helemaal doodstil. Ja? In de meeste feestjes in in. Midden-Oosten, Afrika, dan gebeurt er hier ook wat leuks. Er wordt gedanst, er wordt, er wordt zoveel eten neergezet dat je niet weet waar je moet beginnen. En, en dat, zijn, dat is een verschil van feestvieren. Het een is wat meer individualistisch en de ander is wat meer een groepsgebeuren. Ik kom dus van, met mijn vrouw van zo'n feestje en dan zeg ik dat was gezellig, was leuk. Ik had zo'n goed gesprek met die en die. En mijn vrouw was echt zo, ik heb me zo verveeld, we hebben echt helemaal niks gedaan. Ik zeg, hoezo niks gedaan? We hebben niet gedanst en... Nee, ik had niks te kiezen. Nou, uh, dit is gewoon hè, dit is een verschil van beleving. In de kerk kan het ook zo zijn. Als het goed is, doen jullie natuurlijk kerk uh, gewoon altijd op deze manier. Hè. Dan, heb je, dan heb je die... Uh... Oh, je moet vooral geen fouten maken bij deze. Oké, okay, er is die. Gezellig. Nou, laat maar. Um, de volgende is... Uh... Zal ik het nog een keer proberen? Ja, ja, zo. Zo, zo er is een... Uh... Oké. Okay. Ik zal uh, langzaam... Nee, het ligt niet aan jou, Reming, het ligt aan mij, dank je. Um, deze, deze, dit, dit, dit dilemma van individualisme en groepscultuur uh, kom je in de Bijbel ook tegen, maar dan is het opmerkelijk hoe de Bijbel die, die twee eigenlijk bij elkaar brengt. Denk alleen al aan het grote gebod. Het grote gebod zegt, je zult je naaste lief hebben. Dat is groepscultuur, dat is familiecultuur. Denk niet alleen aan jezelf. Maar dat zou niet genoeg zijn als je ook niet hebt geleerd om van jezelf te houden. Veel mensen uit groepsculturen hebben nooit goed geleerd om ook van zichzelf te houden. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, ze was twintig toen ze naar Nederland kwam... En, en ik stelde haar vaak van die vragen van, ja maar wat wil jij, wat wil jij bereiken, wat is jouw plan, wat denk jij. En, en vaak had ze alleen maar geleerd om te denken aan wat, wat wil opa, wat wil mijn tante, wat moet ik voor mijn broertje doen, wat zegt mijn moeder. En je, je, bent bijna, je bent bijna geen los individu. Het gaat allemaal om de groep, om de familie. Andersom, in de Nederlandse cultuur word je zo geleerd om aan jezelf te denken, dat je helemaal niet zo gevoelig bent voor de gevoelens van een ander uh, voor, voor hoe, hoe die, de sfeer, de atmosfeer, uh, hoe je indirect soms iets kan doen tegen een ander, dat, je, dat, dat die ander zich beledigd voelt en, de, en die Nederlandse individualist heeft helemaal niks door. Je kan, je kan zo makkelijk langs elkaar gaan vanwege dit verschil, dat de Bijbel zegt, joh, zorg nou dat je allebei doet, dat je en van je naast houdt en van jezelf. Alleen vaak in, in, in groepsculturen moet je nog leren om meer te weten van wie ben ik, wat is mijn grens en, en hoe kan ik van mezelf houden. In veel Nederlandse uh, uh, groepen moeten we nog vaker nog wat gevoeliger zijn... voor, voor die, die, die dingetjes die, die niet openlijk gebeuren. De indirecte, de, de sfeer, de, de manier waarop, uh, waarop mensen soms uh, elkaar kunnen kwetsen... terwijl wij het niet eens doorhebben. Uh, de Bijbel zegt... Uh, in nog een heel bekend verhaal, hij komt er zo aan. Een heel mooi verhaal over de, de, het verloren schaap. We kennen het verhaal uit Lucas 15 misschien, de verloren zoon, de verloren penning. En dan heb je ook het verloren schaap. Het is heel opmerkelijk dat dit verhaal gaat over één schaap die het in zijn hoofd haalt om weg te lopen. Dat is in, in een groepscultuur, de, de familiecultuur van de Bijbel, is het eigenlijk een heel stom schaap. Het is een geit, waarschijnlijk. Ja, ja. ja. En, en dan, de natuurlijke manier van reageren in die cultuur zou zijn van... ...ja, dat is stomme schaap, wie gaat er nou de kudde verlaten? Nou, laat die ene maar gaan. Ik ga als herder, ik ga niet de 99 schapen alleen laten... ...omdat er één zo stom is om weg te lopen. Dat zou een natuurlijke manier van denken zijn. Het gaat om de groep. Je moet gewoon niet weglopen... Maar deze goede herder, wat maakt die herder zo speciaal? Die, die, die durft die 99 alleen te laten. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk wat je doet. En om die ene te vinden, dat is eigenlijk een soort een stukje individualisme in, in een groepscultuur van die tijd. Jezus was, had oog voor het individu. Hij vond één persoon ook belangrijk, niet alleen de groep. Hij, hij durfde ook familie te beledigen vanwege de, de, de, de roeping die God hem gaf. Hij liet zijn moeder buiten de deur wachten, omdat hij bezig was met het werk van God. Dat is in die cultuur, was dat, was dat radicaal. Dat deed je niet. Vervolgens, die ene schaap wordt dan wel teruggehaald naar de kudde. En wij zouden in Nederland zeggen, ja, die ene schaap voelt zich niet thuis, hè, in die, tussen al die andere schapen. Dus laten we maar een, een plekje voor hem maken, buiten de kudde, dan is hij ook gelukkig. Een nieuwe kerk, ja, dat is... Dat is de Nederlandse oplossing, ja. Maar dat doet de goede herder dus niet. Die zegt, nee, geen, we gaan niet twee kudden maken... Of, of we gaan niet honderd kuddentjes maken. Die gaat terug naar de 99. En dat, dat moeten we dan ook wel weer leren... in, in individualistische culturen. Van je, je hoort wel ergens bij, je hoort bij een groep. Je kunt niet in je eentje leven. Je kunt niet in je eentje bestaan. Daar word je eenzaam van. En zie je, in, in een interculturele kerk... Snap je allebei. De een snapt van dat, dat je soms even weg wil lopen, dat je alleen wil zijn, tijd voor jezelf hebben als schaap. Uh, maar maar een, groot, een deel van de kudde snapt ook van nee, we hebben elkaar nodig. En de Bijbel geeft beide, beide vormen van mensen zijn, ge, laat de Bijbel zien. Het is alleen belangrijk dat we, omdat we gelovig zijn, omdat we de Bijbel geloven... Om te erkennen van ja, de een is soms wat meer individualistisch, de ander wat meer een groepsmens. Uh, laten we elkaar daarin accepteren en laten we leren van elkaar. Heel vaak hebben we het gevoel van, de, de, bijvoorbeeld iemand zegt van ja, er wordt, er wordt niet op mij gelet. Uh, ik, ik, ik werd niet bezocht toen ik ziek was. Of uh, pastor Martijn zei niet hallo toen ik in de kerk binnenkwam. Dat kan hè. Pastor Martijn heeft natuurlijk een paar afspraken staan op zijn zondag. Dus die, die heeft soms ook even niet het moment om iedereen allemaal... Nou, op zich ben je daar wel goed in. Maar Nederlanders hebben nog wel eens de, de neiging om even niet iedereen gelijke aandacht te geven. Want ze zijn ergens mee bezig. Nou, als je weet dat we anders zijn, omdat we anders opgegroeid zijn. Andere, andere dingen hebben geleerd vanuit onze jeugd. En je weet dat in de Bijbel komen die verschillen ook voor, dan kun je volgens mij ook ergens het midden vinden. Je kan, je kan soms elkaar helpen om die blinde vlek weg te halen... en elkaar te helpen beter elkaar te begrijpen. Je moet soms jezelf wel uitleggen. Als we iets in ons huwelijk vaak moesten doen, dan was het onszelf uitleggen. Want waarom deed je dat en waarom doe jij dat? Sarah is daar veel beter in, dus daar heb ik geluk bij... Um, maar heel, heel vaak in een kerk zoals deze moet je veel meer elkaar, hè, jezelf uitleggen. Waarom doe je dat op die manier? Maar, maar wat verwacht je dan? Hè? Onze verwachtingen kunnen soms zo anders zijn, omdat we onze verwachtingen hè, vanuit een groepscultuur zijn gevormd. Je verwacht dat, je, dat, dat mensen uh, jou uh, er, erbij halen, of dat mensen jou, uh, uh, dat er meer... Uh, Erkenning, dat is ook een belangrijke. Dat je erkenning krijgt, omdat je al heel lang deel bent van de kudde. Terwijl soms hebben mensen oog voor het individu. Die is, die is net nieuw, maar het is een individu, een nieuw schaap. En dan krijgt opeens zo'n nieuwe schaap krijgt heel veel erkenning. En dat schaap dat er al heel lang zit, die denkt van... Ja, hallo, ik, ik zit hier al vijf jaar in de kerk. En die, nou, je, je snapt het. Dat soort verschillen. Dat is nog maar één. Er zijn er natuurlijk meer. Ik heb ook niet alles vandaag bij me. Maar uh, laten we kijken naar een ander verschil en wat de Bijbel daarover zegt. Uh, wat, wat betekent deze trouwens? Heeft iemand een, uh, wat is dit verschil? Maar, waar gaat dit over? Wie weet het? Maar wat zou die, wat zou die, die, die blauwe cultuur uh, bedoelen? Ja, die zijn helemaal klaar om te spreken. Wat hoorde ik hier? Ja, ja, die weet het en die wil het ook echt duidelijk uh, even, even zeggen. Hij wil zijn, zijn mening wel even duidelijk zeggen. Terwijl in deze cultuur is het vaak wat bescheidener. Dus je zit niet gelijk uh, vooraan met jouw mening. Dat komt omdat in een, in een, in een groepscultuur wil je niet dat, wil je niet dat mensen... Uh, je, wil, je wil niks stoms zeggen, maar je wil ook niemand beledigen. Dus je bent wat voorzichtiger in het zeggen wat je denkt. Terwijl in een individualistische cultuur is juist belangrijk om te zeggen wat je denkt. Eerlijk te zijn. En je hoeft niet zo na te denken, oh wat zal die ander dan denken als ik dit zeg. En wat gaat die ander aan die andere doorvertellen als ik dit nu zeg. Dus je bent gewoon wat een beetje op hè, direct. Nou, dit is, dat is ook het volgende cultuurverschil. En dat heeft te maken met de manier van communicatie. Sommige zijn wat langzamer en andere wat sneller. Sommige powerpoints zijn wat Langzamer en anderen zijn wat sneller. Dat kan. Hè? Dat die verschillen die bestaan. Nou, um, deze manier van communicatie, uh, die kennen jullie allemaal wel. Uh, en vaak heeft dat wel veel effect. Want uh, in veel culturen wil je niet, wil je niet graag dat iemand uh, miskend wordt. Of uh, uh, zich, uh, ja, dat hij iets te horen krijgt wat hij bijvoorbeeld fout heeft gedaan. Dat wil, je niet, dat, wil, dat wil niemand horen. Maar je wil het zeker niet horen, bijvoorbeeld in een groep. Dat, ik had een, een Syriër, die, die had een nieuwe baan gevonden. Dat was afgesproken. Hij mocht niet zonder zijn collega, mocht hij niet ergens beginnen. Hij moest altijd wachten op zijn collega om samen een probleem op te lossen. Dan was hij een keer ergens eerder aangekomen. Die Nederlandse collega was onderweg. Die hoorde... Oh, oh, jouw Syrische collega is al begonnen. Dus die was helemaal boos. Wat is dat nou? Dat is niet afgesproken. Dus die komt daar en die is al gelijk boos. Wat heb je nou gedaan? Wat hadden we nou afgesproken? Er was helemaal niks gebeurd. Die arme man, die Syriër, zat gewoon te wachten van... Oh, daar is die. Maar door verkeerde informatie was die, die Nederlander was boos geworden. En nou, Dat is uitgesproken en toen dacht die Nederlander... Nou, nou is het opgelost. Ik heb het verkeerd verstaan... Ik had verkeerde informatie, sorry, klaar. Maar voor, voor deze, uh, deze uh, Syriër was er nog iets anders belangrijk. Dat was namelijk, de, de andere mensen die hadden gehoord dat er een fout was gemaakt. Er was geen fout gemaakt, maar dat, die sfeer was er wel. Er was wel iets gezegd en dat gaat waarschijnlijk rond en dat horen anderen ook. Dus waar deze Syriër op zat te wachten was niet een één persoonlijk sorry, maar een stukje eerherstel. Een soort van recht in de groep recht zetten wat er gedacht was, wat er verkeerd gedacht was door anderen. Nou, in heel veel culturen is dat, is dat, vinden mensen dat belangrijk. De erkenning, de herst, de, het eren, het eerherstel. En terwijl in, in Nederland denk je vaak, nou ja, we hebben even onderling iets uitgesproken en dan is het klaar. Dan kunnen we weer verder naar het volgende. Nou, heel vaak in, in indirecte communicatie gaat het dus vooral daarom, de gevoelens van de anderen. Je wil iemand niet beledigen, je wil iemand niet uh, voor het blok zetten. Je gaat iemand zo, je gaat iemand zo toespreken dat hij uh, niet keihard nee hoeft te zeggen... of dat jij niet nee hoeft te zeggen. Ik wilde op bezoek gaan bij een Afghaanse mevrouw... en die, uh, die belde ik op. Ik zei van, uh, ben, je, ben je thuis, kan ik even langskomen... Nou, dat is natuurlijk een hele stomme vraag. Wat moet ze zeggen? Nee, je mag niet langskomen. Dus, hè, ja, als Nederlander zou je natuurlijk kunnen zeggen van, oh sorry, maar uh, ik, uh, ik moet zo weg. En dan zeg je, oh oké, okay, geen probleem. Ik, ik had toch geen afspraak. Dus uh, hè, dat, kan, dat kan moeilijk zeggen. Ik moet nu komen. Maar deze vrouw voelde dat cultureel, was het onmogelijk om te zeggen, je mag niet langskomen. Maar ik hoorde wel een soort van twijfel in haar ja. Dus ik dacht, wacht even, laat ik het nog een andere manier zeggen. Ik zei van, uh, zal ik nu komen of zal ik volgende week komen? Volgende week kon ik waarschijnlijk helemaal niet, maar daar ging het niet om. Ik, ik wilde gewoon twee opties geven. En toen zei ze meteen, oh ja, volgende week is goed. Dus ik begreep van, oké, okay, nu komt niet uit. Kijk, dat, in Nederlandse cultuur zeg je dat gewoon keihard zo van, nee, nu niet... Nee, ik, uh, ik heb geen tijd of uh, andere keer. Maar in, in heel veel culturen kun je dat niet zeggen. En dan denkt die Nederlander, die denkt dan, ja, waarom ben je nou niet eerlijk? Waarom zeg je niet gewoon wat je denkt en wat je bedoelt? Nou, zo praat je soms volledig uh, langs elkaar heen. Veel Nederlanders die op vakantie gaan, die hebben dat natuurlijk ook als ze de weg vragen. Dan zeggen ze, ik moet naar het centrum. Moet ik, is daar het centrum? En dan verwachten ze of ja of nee. Maar ja, nee, krijg je niet, hè? Dus als jij zegt, is daar het centrum? En dan krijg jij ja. Als jij wil dat daar het centrum is, dan is daar het centrum. Je gaat toch niet zeggen nee. Dus, ga maar, daar is het goed. En... Um, dus je moet ook, dan moet je eigenlijk ook opties bieden. Je moet zeggen, joh, is het centrum? Die kant op het centrum, die kant, die of, of zal ik iemand anders vragen waar het centrum is? Dat is Waar het Waar het centrum is, een, ja, dat is beter. Ja. Maar je moet eigenlijk ook nog vragen of, of zal ik iemand anders vragen? Ken je iemand anders die weet waar het centrum is? Want iemand zal niet graag toegeven dat hij het niet weet. Die, die manier van communicatie kan heel makkelijk fout gaan, ook in een kerk als deze. Je denkt dat je een afspraak hebt, maar die heb je eigenlijk niet. Het hele idee van afspraak is al zo heel erg Nederlands. Een afspraak is in veel culturen helemaal afhankelijk van wie er op dat moment op bezoek komt. En, wat er, en wie er nog aan de telefoon is. En het gaat veel meer om relaties dan om projecten en afspraken. Dus in de communicatie merk je dat ook. Wat zegt de Bijbel daarover? Dan gaan we daar even op wachten. Ook dat snel zeg. Uh, iemand had twee zonen. Misschien ken je deze uh, gelijkenis van de twee zonen. Uh, hij zei tegen de een jongen: Ga vandaag in de wijngaard aan het werk. En de zoon antwoordde: Ik wil niet. Maar later bedacht hij zich: ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde: hè? Dus ga maar werken in de wijngaard. En die antwoordde: Ja, vader, maar hij ging niet. En wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? En natuurlijk zeiden de farizeeërs de eerste. Nou, dit verhaal uh, is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van communicatie in de Bijbel. Waarbij de één, eigenlijk wordt hem gevraagd van, wil je iets doen? Uh, en hij is opmerkelijk eerlijk, hij zegt, nee, ik wil niet. Nou, uh, die ander die zegt wel ja. Welke van deze twee zonen, dat zou je ook kunnen vragen, welke van deze twee zonen is nou de beste zoon? Bijbels gezien is de zoon die ja zegt, is een goede zoon. Die zoon die nee zegt tegen zijn vader, waar iedereen bij is, is natuurlijk een verschrikkelijke, absurd slechte zoon. Die kan ook niks meer goed doen. Als die dan daarna alsnog doet wat zijn vader gevraagd heeft, dan denkt iedereen, ja nu is het te laat. Je probeert het goed te maken, hè? je beledigt je vader... en dan ga je toch alsnog even doen wat hij gevraagd heeft. Ja, nou, nou hoeft het niet meer. Die zoon die ja zegt... iedereen ziet dat en die zegt... Oh, goed opgevoed, goede jongen... zegt precies ja tegen zijn vader, ja vader, goed vader... wat hij daarna doet... is iets minder belangrijk, want hij heeft wel zijn vader geëerd... waar iedereen bij was. Nou, dus cultureel gezien zegt iedereen... die, die zoon die ja zegt is een goede zoon... Maar Jezus was slim, want hij vraagt niet welke zoon heeft zijn vader geëerd of welke zoon heeft het juiste gezegd tegen zijn vader. Nee, Jezus vraagt wie heeft nou de wil van de vader gedaan. En dat is waar dit verhaal ook over gaat. Het gaat over tollenaars, hoeren die tegen God nee hebben gezegd, maar vervolgens zich bekeren en dan wel doen wat God vraagt. En dat is eigenlijk de betekenis van dit, van dit verhaal. Uh, wij, wij kijken vaak cultureel gezien naar mensen, en dan zeggen we, oh, dat zijn goede mensen, en dat zijn wat slechte mensen. Maar, maar God kan dat soms helemaal andersom doen. Die kan, het helemaal, die kan zeggen, Joh, de manier waarop jij communiceert, is misschien in jouw cultuur wel heel goed. Maar waar gaat het om? In de Bijbel. En daar heb je elkaar voor nodig, om soms even die spiegel voorgehouden te krijgen. Hoe praat je met elkaar? Misschien volgens jouw culturele manier is het goed. Maar eh, eh, snap je elkaar echt? Heb je elkaar echt lief op de manier waarop je met elkaar omgaat? Er is eh, een hele mooie tekst, vind ik, in Efeze die precies die balans weergeeft. Laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toegroeien. Het gaat dus niet om dat je alleen maar elkaar... Eh, geen pijn wil doen met je woorden, dat je een leugentje vertelt, want uh, je wil die ander niet kwetsen. Nee, je vertelt de waarheid, maar je doet het in liefde. En je hebt elkaar daarin ook uh, hard nodig. Omdat, omdat soms vertel je iets wat niet duidelijk is, en dan kan een ander je dat ondertitelen voor jou. Uh, andersom ben je misschien uh, te bot, en dan moet een ander zeggen, joh, zeg dat even op een andere manier. Er was een Iraans jongetje, uh, die werd uitgenodigd voor een conferentie in de kerk, door de voorganger. En het jongetje had heel goed geleerd om, uh, om niet uh, uh, te kwetsen. Uh, dus die zei, uh, nou ik, uh, volgende week conferentie, kom jij ook? Vroeg die voorganger. En de jongen zei, uh, nee, volgende week ben ik ziek. Dus hij had, had duidelijk, hij, had wel, hij was wel eerlijk, maar hij wilde toch nog wel even een, een reden geven waarom niet. Dat, dat was dan weer zijn eigen cultuur. Um, Paulus, Paulus had, die balans, had die balans heel mooi uh, gevonden. Die, die wist van, ik moet de waarheid zeggen, maar ik doe het wel in liefde. Heel veel Nederlanders weten precies hoe ze de waarheid moeten zeggen. In heel veel culturen weet je heel goed hoe je iemand niet moet pijn doen. En waar zit er ergens de oplossing? Ik denk bij elkaar, dat je weet van, de waarheid moet je zeggen, maar doe het alsjeblieft in liefde. Wees gevoelig. Uh, ga iemand niet te hard toespreken. Maar ga ook niet liegen, ga niet, niet omheen draaien. Ga niet dit zeggen, ja zeggen, nee doen. Wees eerlijk, maar wees het eerlijk in liefde. Dat is denk ik de manier waarop we met elkaar moeten praten. Nou, zullen we er nog één doen? Heb ik nog tijd, Martijn? Ik ben de tijd altijd kwijt. Um, dat ligt aan de powerpoint, hè? dat lag niet aan mij Oh ja, dit, dit, dit is een, een, een spreekwoord waar mijn zoon mee thuis kwam toen hij, uh, hoe oud was hij? toen? zes jaar En hij had een tekening gemaakt uh, bij deze, uh, voor mij onbekende spreekwoord. Als apen hoger klimmen willen, ziet men al snel hun blote billen. Kende je niet, hè? Ariëtte kent hem ook niet. Nee. Nou, die, die, die blote billen, dat staat natuurlijk voor, voor mensen die als ze heel uh, belangrijk willen worden, dan zie je ook hun slechte kanten. Hè? En, en als iemand belangrijk wil zijn in Nederland, dan zeggen we altijd van, ja, ja jij denkt dat je wat bent, hè? Ja, kom jij maar even naar beneden. He, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. En uh, hoge bomen vangen veel wind. Nou, aapjes die hoog zitten, die, uh, die kunnen we ook flink uh, onder vuur nemen. Dus die ha aapjes die halen we graag naar beneden. Andersom halen we ook mensen graag weer omhoog. He, die achterlopen, die, die het moeilijk hebben. Die, uh, en dan hebben we gelukkig weer een kerk waar iedereen gelijk is. He, dus die naar beneden, die omhoog. En dan hebben we gelijkheid. Nou, die, die manier van denken is heel Nederlands. En dat heeft hiermee te maken. Leiders in Nederland moeten gelijk zijn. Dus, dus uh, Martijn mag wel goed gekleed zijn. maar hij moet niet denken dat hij, uh, dat hij uh, de baas is van iedereen. Hij is gewoon ook een mens. En uh, we behandelen hem ook graag gewoon als gelijke. Nou, in de meeste culturen ga je zo niet met leiders om. Nee, precies. Dat... Zij snapt het. Nee, ja. Gelijk mond dicht. Nederlands kind, hou je mond. Oh, nee. Ik plaag je. Ja, klopt wel. En uh, kijk naar, naar de leiders in het Midden-Oosten of, of in Afrika. Als iemand uh, president is, dan is hij niet meer weg te krijgen. Eh, dat is toch zo. Als je eenmaal op deze plek zit, het, en je bent ook te groot om hem nog te kunnen kiepen. Hij blijft daar gewoon zitten, zoals een en als, als die weg is, komt die zoon van hem aan de macht en dan, dan zit je nog vast aan diezelfde familie. Dus dat is he, leiderschap in veel culturen is belangrijk en groot. Het heeft voor- en nadelen, net zo goed als dit. Dit heeft ook voor- en nadelen. He, Mark Rutte, die, misschien ben je geen VVD'er, maar dat die man zijn eigen koffie opruimt, dat vinden we toch wel heel mooi. Ja toch? Op de fiets gaat hij naar de koning. Dan zet hij zijn fiets ook altijd op slot, vind ik altijd zo leuk. Hij is echt een Hollander, dus we zijn blij met Mark Rutte. Maar het nadeel is van sommige leiders op zijn Nederlands, is dat ze niet altijd heel erg sterk, visionair, duidelijk zijn. En, en een beetje zo'n zo, zo man waar je je achter kan verschuilen, weet je wel. Zo'n lekker hele grote, duidelijke leider. Nou, nou, jullie, Martijn is natuurlijk perfect, hè? die heeft het allebei. He, dus dat is, maar je, je zal, en dat, ik denk dat je dat wel herkent, je zult in een interculturele kerk meemaken dat de een zegt van, joh, uh, we zijn toch allemaal gelijk, he, ik heb ook een mening, he, we doen niet alleen maar wat, wat de leider zegt, en andere mensen zitten echt te kijken van, wat zegt de leider? En als je gebed wil, dan moet het wel van Martijn zijn, want zijn gebeden zijn meer gezalfd, weet je wel, dat, dat is belangrijk. He, he? Hij is dichter bij God. Ja, dat is waar. Ja, ja. <laughs> ja. En dat kan soms een beetje schuren. Dat we de verwachtingen van de ene cultuur, van, van Martijn of van een, een groepsleider, een Bijbelstudieleider, zo, kun, ja, kunnen soms heel hoog zijn. Terwijl de verwachtingen van andere mensen met een meer gelijke cultuur, zoiets van: nou, ik doe het zelf wel, daar heb ik Martijn niet voor nodig. En dan, dan zit je soms, probeer je mensen bij elkaar te halen. De een verwacht dit en de ander verwacht dit. En dan, dan kun je daar echt een beetje uh, ja, kun je last van hebben. Wat, wat zegt de Bijbel? Waar, waar, waar ligt het midden van de Bijbel? Dan, uh, dat gaan we nu zien, let op. Eén. Ja. Um, de ene tekst in de Bijbel die zegt dit. Laat u zich geen rabbi. Rabbi is leraar of goeroe. Uh, laat u geen rabbi noemen, want één is uw meester, Jezus. En u bent allemaal broeders. Nou deze tekst vinden Nederlanders fantastisch. Is echt een, een, je zou bijna zeggen dat, uh, dat, dat Jezus een Nederlander is als hij dat zegt. Van Jongens, uh, jullie zijn allemaal gelijk, er is maar één uw meester, dat is, dat is de Heere jullie God. Um, maar eigenlijk die tekst is belangrijk voor mensen uit een cultuur waarin de leider wordt vereerd en geëerd. In veel kerken, uh, in heel veel plaatsen, wordt de, de leider zo op een voetstuk gezet... Dat als het misgaat met de leider, dan gaat alles mis. De hele kerk valt. Uh, echt grote ellende bij leiders die zichzelf te groot maken. En dan is die tekst een uitkomst. Er was een Iraanse uh, collega van ons, die had een, een Nederlandse leider. En die had ze heel hoog staan. Ze, ze, en ze noemde hem vader en ze, ze had veel respect voor deze leider. Uh, totdat ze... Merkte dat hij ook maar een mens was. En dat ze teleurgesteld was. En dat ze eigenlijk tot de, door deze tekst kwam bij God. Van ja heer, ik heb een mens te groot gemaakt. Ik moet, ik moet niet afhankelijk zijn van menselijke leiders. Ik moet afhankelijk zijn van u. Mijn relatie met u moet, moet sterk zijn. Niet met deze leider. Uh, dus die tekst in haar cultuur gaf een beetje de balans. Nou wat voor tekst hebben Nederlanders dan nodig? Dat is deze. Gehoorzaam uw leiders en doe wat zij verlangen. Zij zijn dag en nacht voor u in de weer. Nou, dat klopt wel, hè, Martijn. Want zij moeten daarvoor ook verantwoording afleggen. Het is niet, het is niet makkelijk, hoor. De, de, de taak als leider van een kerk is echt niet makkelijk. Mensen verwachten best veel van je. Het is ook een verantwoordelijkheid best groot. Um, en daarom denk ik dat je als gemeenteleden uh, ook best wel wat meer je mag uh, schikken... En je mag meer wat, wat. best wat volgzamer mag zijn. in het doen van de dingen die er verwacht worden. Niet alles heeft kritiek nodig. Je hoeft niet altijd je mening te zeggen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Mijn vrouw snapt het. En dit is. De Nederlanders zijn er zo goed in, joh. Martijn heeft gepreekt. Dan krijgt hij drie e-mails. Ik weet niet of dat gebeurt daarmee. Van ja, maar u heeft dit gezegd. maar je moest ook dat zeggen. En nou ja, het, is, het, is ook, het is nooit goed. En probeer nou als gemeente deze balans te vinden. Niet alles hangt af van de leider, maar je hoeft ook niet die leider steeds omlaag te halen van ja, je bent ook maar een mens en mijn mening is ook belangrijk. Probeer daarin balans te vinden. Jezus is jullie leider, maar hij heeft ook leiders aangesteld om jullie daarin te begeleiden. En ik hoop dat we als gemeente, als jullie als gemeente elkaar vinden in het midden tussen deze cultuurverschillen. Die verschillen zijn niet fout. Nee, die verschillen helpen ons om meer in balans te komen als kerk. En dat kunnen jullie zeker in een kerk die zo divers is als deze. Ik wens jullie daar allemaal heel veel zegen bij. En uh, laten we daar in, in kleine groepjes even iets over zeggen tot elkaar. Dat was een bijvoorbeeld. Ik dacht als jullie nou een beetje gaan, gaan mengen, hè, probeer groepjes van vier, vijf te maken... En vertel eens aan elkaar van welk verschil herkende jij uh, en, en wat denk je dat je nodig hebt van de andere kant om in balans te komen. Dus kies één van deze drie verschillen die ik benoemd heb en ga eens met elkaar praten van wat herkende jij, waarin heb je misschien die balans nodig, waarin kunnen jullie elkaar helpen. Dat kan in vijf minuten, dat kan eigenlijk niet, maar we doen het in vijf <lacht> minuten. Gaan jullie even met elkaar in gesprek, meng eventjes lekker en dan... Uh, gaat de leider straks verder...